4 uur. Het NOS-journaal. Marianne In de Syrische stad Homs zijn tienduizenden inwoners de straat op gegaan om de waarnemers van de Arabische Liga te ontvangen. Demonstranten riepen tegen de waarnemers dat ze internationale bescherming willen. Een paar uur eerder hadden de tanks van het Syrische leger zich er teruggetrokken. Homs heeft zich de laatste weken ontwikkeld tot het centrum van verzet tegen het regime van president Assad. Volgens de oppositie vielen er gisteren bij gevechten nog 31 doden. De oppositie zegt dat de waarnemers niet worden toegelaten op de plaatsen in Homs waar het zwaarst gevochten is. De Arabische Liga heeft 150 waarnemers naar Syrië gestuurd. Ze moeten verslag doen van het geweld dat het regime en de oppositie in Syrië gebruiken. Oud-profvoetballer Edu Nandlal doet toch geen aangifte tegen twee agenten in Utrecht wegens mishandeling. Wel dient hij, na overleg met zijn advocaat, een klacht in tegen de politie. Nandlal vertelt waarom. Iedereen maakt eens fouten. Ik heb als voetballer ook fouten gemaakt. En, en ik, ik denk dat iedereen moet zijn kans krijgen. En, en, en bij die onderzoek zal je ook natuurlijk krijgen dat als er fouten zijn gemaakt, dat het niet meer mag gebeuren. Ook voor uh, een andere burger ook niet.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 De herinneringen zijn uh, uh, louter goed. En uh, de, wat ik aan uh, kwijt wil is dat hij voor mij persoonlijk uh, en voor mijn werk van onschatbare waarde is geweest. En dat ik nooit, uh, zonder hem, was ik nooit gekomen op de plek waar ik nu, uh, waar ik nu ben. In de jaren negentig maakte Koopman bij de NOS een comeback op tv. Hij presenteerde twee seizoenen van de kunstquiz de connoisseur. Joop Koopman is 81 jaar geworden. De jaarlijkse stripschapprijs gaat naar Erik Heuvel. De jury roemt hem om zijn hele oeuvre... dat vooral bestaat uit historische strips over de Tweede Wereldoorlog... zoals de ontdekking en de zoektocht. De strips verschenen onder meer in de Epo en in het AD. Erik Heuvel krijgt de stripschapprijs 2012 in maart... tijdens de stripdagen in Gorkum. En dan nog het weer. Vanmiddag vooral bewolkt, in het zuiden misschien wat zon. Vannacht half tot zwaar bewolkt en 5 graden. Morgen ook eerst wat zon. Later wordt het weer bewolkt en volgt er vanuit het westen wat regen. Het wordt dan 8 graden. ANWB Verkeersinformatie file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Rooster 3 kilometer. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld. Die wordt vanavond pas geborgen. De rechterreishok is voorlopig dicht.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 Villa VPRO Ger Jochems Dinsdag kort na vieren, tijd voor ons eigen politieke vragenuur. Ook al is de Kamer drie weken lang met recess. Dat is een mooi woord voor vakantie. Vandaag met de gasten. Marcia Nieuwenhuis, parlementair verslaggever van Dagblad de Pers. En Pim van Galen, parlementair verslaggever bij de NOS. En het Tweede Kamerlid voor de VVD, Han ten Broeke. Met in zijn portefeuille Europa en allerlei zaken betreffende buitenland en defensie. Actueel. Wat is actueel? De toespraak van de koningin. En nou niet ook de toespraak volgens mij, dames en heren... maar ook uh, de reactie daarop. Eerst even de toespraak zelf. We hebben het allemaal gehoord of erover gehoord... of in de kranten gelezen. Zij heeft een, echt een bevlogen uh, GroenLinks-verhaal gehouden... zou ik bijna kunnen zeggen. Dat is ook precies wat uh, Geert Wilders twitterde. Is de lid van GroenLinks geworden. Um, maar het was wel, uh, Pim van Galen, het was toch een bevlogen verhaal. Was dat in mijn... In mijn herinnering van de afgelopen jaren is dat toch anders dan andere jaren. Nou, het viel mij juist op dat, dat er een zekere constant in zit al dertig jaar. Want die duurzaamheid en het zorgen voor de aarde en elkaar, dat zit er al heel lang in. Alleen, er was vroeger een soort progressief-liberale consensus in Nederland. Ja, iedereen vond dat wel best. En nu de VVD wat naar rechts is opgeschoven. En, en uh, Wilders, uh, en, en ook al sinds Fortuyn, zijn die dingen omstreden. En, hmm kan zij dat in dat politieke krachtenveld dus veel makkelijker zeggen. En vroeger dachten we... ja, het was net als vroeger in de kerk, hè. de dominee had weer mooi gesproken... maar wat hij nou eigenlijk gezegd had, dat wist je niet. Ja. Uh, en nu gaan we er met z'n allen op letten. Ja. Maar is het maar dan een totaal verkeerd beeld van mij, hand ter broeke... dat ik denk dat ze het wat meer aangezet heeft dan andere jaren? Dat is in ieder geval het beeld wat daarna weer is ontstaan... omdat er heel veel over geschreven en uh, geduid wordt. En ja. dat is natuurlijk altijd lastigheid met een uitspraak van uh, majesteit. Uh, dat zij daarna niet kan terugpraten. Dus dat heeft ze wel met Wilders gemeen. Want die heeft, geeft ook nooit commentaar na afloop. Maar daar hebben we het straks geloof ik nog even over. Ja. Uh, ik vond het wel een mooie toespraak. Uh, uh, ik had even, ik zei het, uh, in de familie kreeg een hoog kloosterkerk gehalte. Mooi, zwaar. En wij waren in onze katholieke familie blij dat we naar de mochten. Maar is, ja. is, is, is dat een klein beetje depreciërend bedoeld? Helemaal niet. Okay. Want uh, ik heb zelfs een uitspraak opgezet. Ze sloot af met zeggen wat wij hopen. En doen wat we kunnen. En dat vind, ja. ik, wel een, vind ik wel een aardige opdracht. Uh, en ja, we zijn Nederlanders, dus toch allemaal lichtelijk Calvinistisch van inslag. Zelfs een katholiek als ik. Um, uh, en dat soort opdrachten. daar ga je dan ja. eens even over denken. En ja. uh, dat neem je dan wel mee voor het volgende jaar. Nieuwehuis wat mij opviel, ik zei het zo pas ook al, um, is dat bij uh, het verslag van de toespraak ook onmiddellijk de reactie van Geert Wilders meegenomen werd. Die reageert normaal nooit zoals andere politici in een krant of dingen, me meestal nooit. Maar hij tweet heel erg veel. En ik hoef dat niet uit te leggen, geloof ik. Uh, en dat werd onmiddellijk, in, bijvoorbeeld in het uh, nos uh, journaal werd dat tegelijk bijgevoegd ook. Ja, het is, het is wel gebruikelijk volgens mij om van Wilders om een tweet te plaatsen na de kersttoespraak bij Trixis. Ja, maar om dat aan mee te, te nemen in de verslaggeving, is dat niet gek? Uh, ik, ik zou het zelf niet zo snel doen. Nee, het is, uh, ik vind het ook wel erg uh, makkelijk om. Uh, <laughs> nou, ik vind het wel erg makkelijk om dan meteen zo'n reactie mee te nemen ja. en dan ook dat als nieuw, nieuwste beschouwen. Maar goed, je kan zeggen, ja, hij is gedoogpartner partner van het kabinet en heeft een belangrijke positie, ja. et cetera, et cetera. Dus ja. Yeah. Ik denk dat dat de afweging is geweest. Ja. Ik vind de reactie van Wilders ook wel relevant. Want hij heeft geloof ik in 2007 ook al een keer op de kersttoespraak gereageerd. En dan had hij het over uh, multiculti, onzin. En toen zei hij erbij. Ja. En dat is de consistentie van Wilders. De koningin moet als een haas uit de regering. Ja. En daar heeft Wilders wel een punt natuurlijk. Want als je dat vindt, dan, hè, en als je uit die regering bent... dan heb je als koningin ook veel meer vrijheid... Uh, dus, dus Wilders heeft wel een punt als hij zegt: van ja, uit de regering. En dan mag je zeggen wat je wil. En dan ja. hoef ik nooit meer uh, te tweeten over de koning. Want dan is het staatshoofd of de prins van Oranje. Die zijn toch redelijk vrij om te zeggen wat ze willen. Maar ja, Wilders heeft daar geen kamermeerderheid voor. Uh, maar even tot slot dan. Want je kunt ook zeggen. Want, Pim, wat jij zegt, die reactie, dat is inderdaad hartstikke waar. Dat was een vrij scherpe reactie. Wat hij nu alleen maar gezegd heeft... hij heeft de vraag opgeroepen... is mevrouw lid van GroenLinks geworden, en Dat is toch eigenlijk tamelijk onschuldig? Ja, nou ja ik, ik zou hebben gereageerd... Uh, Als het een nou verboden uh, uh, organisatie ik, was, dan was het wat precies, anders. Precies, ja, dan zouden we ons grote zorgen moeten gaan maken. Nou, ze kan in ieder geval, als het al zou willen, geen lid worden van de PVV bedacht ik bij mezelf. Uh, maar ja goed, uh, kijk, die, die kersttoespraken die hebben over het algemeen een hoog tegeltjeswijsheid gehaald. Mm. En uh, dat kan ook niet anders, want majesteit heeft als rol om te verbinden. En politici hebben als rol om de keuzes helder te maken en dus polariseren wij meer. Ja. Dit zijn tijden om die polarisatie een beetje achterwege te laten. Gebruikelijk was dat we dat dus ook altijd deden. Nou die gebruikelijkheid, die wetmatigheden, die zijn wat weg. Uh, dat levert uh, soms spectaculaire politiek. Op. Uh, niet in de laatste plaats met behulp van uh, Geert Wilders. Um, uh, ik vind het in dit geval niet noodzakelijk. Ik kan me heel goed herkennen in die, in die kersttoespraak, die vooral ook ging over duurzaamheid en milieu en de aandacht daarvoor. En uh, ik kan er ook als er, uh, kan, ik daar, kan ik daar prima mee uit de voeten. Als nou, je ja. nou als PVV-er vindt dat er geen klimaatprobleem is, hè? Want mm -hmm. dat vindt de PVV. Die vinden het allemaal onzin, dat gedoe ja. over CO2-opwarming. Ja. En je leest deze toespraak, dan kan ik me voorstellen dat je vindt dat de koningin politiek is. Zeker? Vanuit die optiek. Zeker, en, de, en dus kan er ook zo'n reactie volgen. Maar ja, de, de, de, kijk, waar we voor moeten oppassen is dat de koningin, dat majesteit, voortdurend onderwerp van discussie is. Dus als ja. dit. ...eindeloos discussies zou opleveren... Dan, ...dan moet je gaan afvragen of dit de juiste vorm is. Ja, dat zijn we nu aan het doen. Ja. En uh, in het volksland stond geloof ik vanochtend ook een, een, een, een drietal opties die, uh, die mogelijk zijn. Ik vind zelf ook de vorm die de Amerikanen voor hebben gekozen... ...die kiezen vaak een thema. Hè. Dan zie je de presidentiële echtpaar ook tegen een andere achtergrond. Dus niet dat kerststukje. Um, uh, maar ja, goed, die hebben ook een politieke verantwoordelijkheid waar ze op aan kan spreken. Dat zeker, maakt het en is een de gekozen anders. staatshoofd. Dus ja. dat is een ja, hele andere situatie. kan ja. en dan kom je niet. Ja, ja. ja. Nou goed, nogmaals, ik ben zelf wel gelukkig met de positie van de staat zoals hij is. Ik vind dit ook nog zeer binnen de, de grenzen van het uh, mogelijke. En uh, ja, je moet ook niet te lange tenen hebben hoor, vind ik, als je daar niet tegen bent. En zeker als je Geert Wilders heet dan. Uh, maar goed, we hebben vaker gezien dat wat dat betreft hij de normen voor zichzelf altijd wat anders ligt dan voor een ander. Ja, ja. Goed. Marsje Nieuwhuis. Als ik aan jou vraag, wat vind jij nou het politieke hoogtepunt? En dan mag je een inhoudelijk onderwerp noemen. Dan mag je iets totaal in de periferie noemen. Maar iets wat jou gewoon... Echt opgevallen is en waar je nog regelmatig aan denkt. Het politieke hoogtepunt van het jaar. Ja, en wat het dan ook is. Uh, je dan uh, nou ja, <laughs> uit, uit elke. Uh, Die had op dieptepunt uit, gerekend. Uh, <laughs> nou, maar hoog noem je dieptepunt. Het is ook een soort hoogtepunt. Nou ja, uit elk uh, lijstje, wat er is bedacht, kwam steeds uh, het moment van doe, eens even normaal man. En, nee, en maar dat was in elk geval maar lijn. niet het hoogtepunt. Nee, maar ik vraag jou, het hoogtepunt van het of, jaar. Mag ik er zo ding. terugkomen? Juist ja, goed. Hand en broek, die heeft, die heeft vast wel een ding. Ja, ik heb er even over nou, nadenken. Wat ik zelf persoonlijk een, um, een hoogtepunt vond... was de brief die de Nederlandse regering op 7 september aan het parlement stond... waarin niet alleen een hele eerlijke en kraakheldere analyse stond... van de eurocrisis, die wat mij betreft toch het uh, politieke discours... van het afgelopen jaar heeft gedomineerd. En ik vrees de komende jaren ook nog wel. Maar waarin ze ook een tiental oplossingen gaf... Ik vind zelf dat dat zeer onder de korenmaat is gebleven, ook bij de dames en heren van de pers. Um, maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is dat met die oplossingen Rutte, Knapen en, um, en ook uh, de Jager de Boer op zijn gegaan in andere Europese hoofdsteden. En in mijn ogen hebben ze daar een groot succes behaald. En als je dat dan vergelijkt met hoe Nederland eerder op grote Europese toppen, die uiteindelijk tot verdragen leiden, heeft gescoord, of beter gezegd een zepert heeft gehaald, ik denk. Aan Zwarte Maandag, voorafgaand aan het verdrag van Maastricht. Ja. Ik denk aan het hopeloze uh, verdrag van Nice, waar vier dagen is onderhandeld en Nederland uiteindelijk wegliep met een, uh, ik geloof, één uh, stem meer in de Europese Raad. Um, dat waren toen uh, de grote Europese Nederlandse ja. uh, uh, leiders, Lubbers en Kok, die we ook deze dagen nog wel eens weer voorbij zien paraderen. En die dan menen de oplossing in pachten hebben en niet veel verder komen dan een deel van het lijstje wat de regering Rutte, ja. die ten onrechte aangevreven krijgt dat ze anti-Europese zijn, uh, nu gewoon nee, uh, uh, voedsel ja, binnenhaalt. Ja, ja nou, goed, maar een klein smetje daarbij is natuurlijk, is toch, lijkt mij wel, uh, al die maatregelen waar je die het allemaal over hebt, ja. dat spelt natuurlijk uiteindelijk één ding, dat is overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Maar dat mag niet hardop gezegd worden. Hoor, dat en Dat, dat, is, en dat om, is toch ja. iets waar iedereen over blijft zeiken. En dat is natuurlijk niet voor niks. Maar dat heeft te maken met hoe onvolwassen het, uh, het debat over Europa in Nederland is. We hebben 30 jaar niet over Europa gepraat. Toen begonnen we erover. Ging het ging met veel chagrijn. En, uh, en dan moet het dus in zwart-wit tegenstelling. In de meeste onze omringende landen, ik volg het debat al heel lang, is dat totaal anders. Kijk, een overdracht van bevoegdheden. Een overdracht van bevoegdheid was bijvoorbeeld toen we de gulden opgaven en de euronamen. Um, maar de vraag is, wat krijg je ervoor terug? En toen dachten we dat we daar zeggenschap, invloed, terugkregen. Dat was ook voor een heel groot gedeelte zo. Zie je aan de welvaartsstijging die dat met zich heeft meegebracht. Alleen, nu lekt aan de achterkant, lekt dat weg. Omdat een deel van de landen die we in die euro hebben samengebracht, zich simpelweg ja. niet houden aan de afspraken. Wij vertrouwden op de blauwe ogen van landen waar heel weinig blauwe ogen voorkomen. In, en dat is de fout die, uh, Misschien mag ik een vraag stellen, meneer de Broek. Het is toch zo dat er straks een euro, sterke eurocommissaris komt... die Rutte en ja. consorten wilde, die straks uh, voor Prinsjesdag bij ons... in de boeken mag gaan kijken, die ja. naar nee, de begroting ja. mag gaan kijken... die mag gaan kijken naar zogeheten, moeilijk woord, macro-economische onevenwichtigheden. Klopt, bijvoorbeeld de hypotheekschulden ja. in Nederland. Arbeidsmarkt. En, arbeidsmarkt. Hè? En die, die dan kan zeggen... Nederland, doet er iets aan, anders kan je een boete. Ik heb dat uh, in, in de debatten daarover... heb ik dat geprobeerd te vatten... in een Nederlands spreekwoord. En een Nederlands spreekwoord wat hier heel erg van op toepassing is... is elkaar wel de maat nemen... maar niet de wet voorschrijven. Met die hypotheekschuld, dat klopt. Wij kijken, de Europese Commissie kan straks kijken naar die zogenaamde... macro-economische ja. onevenwichting. Men, en, en, en men zou dus kunnen zeggen... Er is veel particuliere schuld mm -hmm. op de hypotheken. Daar staat tegenover dat Nederlanders ook weer heel veel sparen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld veel meer dan andere landen ook weer in pensioenen hebben belegd. Dus daar, dat maakt, compenseren we daarmee ruimschoot. Maar stel nou eens dat de commissie dat ja. zou zeggen: dat mag ze doen. Dan neemt ze ons op dat vlak de maat. Ja. Maar ze zal ons niet de wet voorschrijven, meneer Van Gade. Daar zit dus niet bij, gij zult de hypotheekrente aftrekken, afschaffen of iets dergelijks. Dat staat ons namelijk gewoon vrij. Nee, en maar daar we zien moeten, we dus precies waar je nieuwe huis, uh, wat ons niet vrij staat, is niks doen. En dat, dan word je toch de wet voorgeschreven? Hey, als je, als als je uit de cijfers loopt. Maar, ja. maar, uh, ja, als de, de staatsschuld ja, als... oploopt boven ja, de 60 procent, het tekort boven de 3 procent. Je niet kunt aangeven dat je op een tijdpad richting nul zit. Absoluut. Het en Dans. dat is maar goed ook, want dat is freeridersgedrag. Want als ja. wij dat zouden vertonen, en andere landen ook... dan kiepen je dus het bootje aan één kant om. Dan komt er water aan boord. Ja. En dat is wat we ja, nu meemaken met de zuidelijke soort, landen. Dat is toch een soort arrogantie van het beste jongetje van de klas. Dat zegt Rutte ook steeds. Al die strenge dingen zijn ja. hier niet van toepassing. Want wij, wij, doen dat oh, wij zijn goed. netjes. Ja, ja, ja dat, dat zal al zijn. straks ja. komt er misschien nou, een regering ja, nu, met nu de SP. ja, we zijn nu netjes. Maar ja, dat de wel een probleem, ja. of, of, dat, of dat over tien jaar ook zo is. En dat we dan uiteindelijk onszelf daar ook mee in de vingers ja, en dan is het dus van belang dat er nu een regering zet die uh, zegt van... kijk eens, we hebben afgesproken 18 miljard te bezuinigen... om te proberen binnen die Europese schuldcriteria te blijven. En mocht het uh, uh, zo zijn dat er meer noodzakelijk is... dan zullen ze ook ja. meer moeten doen. Nou kijk, een belangrijk probleem is natuurlijk toch ook... dat we, we een staat maakt niet alleen schulden... maar de, de burgers van die staat ook. Mm -hmm. Wij maken met z'n allen 644 miljard schuld aan onroerend goed, aan huizen. En uh, uw uh, Partijgenoot, de boer, die zegt dan de hele tijd: ja, maar er staat tegen die schuld, er staat stenen tegenover. Ja, maar die zijn nou juist een stuk minder waard geworden. En waarschijnlijk vele malen minder waard dan je wel eens de indruk uit de kranten krijgt. En uh, het is toch, uh, daar moet wat aan gebeuren. En die dreiging, Galen... die zit toch ook een beetje vanuit Brussel in onze nek. Daar moeten we echt wat aan gaan doen. Maar en is, ja. dan de, is dan de, hand, de, de, de handreiking van Elie Blanksma... financieel woordvoerder, CDA, tijdens de najaar, het debat over de najaarsnota van we gaan toch mensen stimuleren dat ze hun ja. schuld verlagen, dat ze aflossen. Is dat dan niet ja, een doorbraak? Ik, ik vind dat wel, eerlijk gezegd, uh, en je hoort Rutte dat ook omarmen... en denkt de heer Ten Broeke ook straks, wel een vondst van het CDA, eerlijk gezegd. Ik weet niet of ik het moet gaan uitleggen. Het kan wel simpel, denk ik. Als je dus aflost... ja Ik hoorde van iemand, een collega, die zei als ik het woord forfait hoor, dan nee. ben ik weg. Ja, maar en dat kan, mij kan veel makkelijk. Als je nu Volgens aflost, dan betaal je dus minder rente, krijg je minder aftrek. Hè? Waardoor ja. heel veel mensen denken, een de redenering, maar ja, ik, ik hou nee. schulden. Ja. Ik vind het bizar om zo te denken, maar mensen denken zo. Maar daar staat pas helemaal aan het eind, als dus je bijna alles hebt afgelost... dat zijn vaak oudere mensen, dat het eigen woningforfait ook wordt geschrapt. Dus dat is een extra belasting. Nou zegt Blanksmaat, doe dat nou ook stapsgewijs. Je wordt beloond... Extra aflossing, minder aftrek met een lager eigen woning ver. Een beetje vestzak, broekzak. Ja, dat is, dat, dat is het gedeelte wat je bij je inkomen ja. moet tellen... op grond waarvan je meer belasting gaat betalen. Precies. En dat wordt minder als je meer aflossen... Dus aflossen wordt beloond. Ja. En ja. Rutte, Rutte, die heb ik daar ook uh, vrijdag naar gevraagd. Die zei, ja, dat is eigenlijk best een goed systeem. En toen dacht ik meteen, ja, dat kan jij natuurlijk makkelijk incasseren... omdat het aan het systeem van de aftrek niks, niks verandert. Nee, precies. Maar de particuliere schuld, en dat willen we met z'n ja. allen... zie je ook Klaas Knot die wordt lager. Ja, een beetje ja. het ei van Columbus misschien wel, toch? Ja. Het lijkt een beetje op wat um, we nu ook in Europa propageren... en ik zeg dus met succes. En Dat is dat je uh, verantwoordelijker omgaat met die schulden. Uh, nogmaals, die particuliere schuldenlast die in het eigen woningbezit zit... Die moet je niet alleen afmeten aan de waarde van die stenen. Maar ook aan onze spaarquotum. En we zijn nog mm -hmm. altijd een van de meest spaarzame landen. Dus we sparen ook weer heel veel. En we sparen ook nog eens een keertje via de pensioenen. Maar goed, laten we even aannemen dat die schuldenlast hoog is. Gemiddeld gesproken hoog is. Ja, dan is het natuurlijk goed om uh, mensen erop te wijzen. dat je met die schuldenlast. dat verantwoordelijk mee moet worden omgesprongen. En tegenover die schulden moet dus waarde staan. Ja. Maar ook het verdienvermogen van ja. mensen. En dat komt in tijden waarin het moeilijker gaat. komt dat natuurlijk onder druk ja. te staan. En dan is het aflossen van schulden heel, heel uh, verstandig. Hebben we ook altijd gevonden. Laten we wel wezen, het niet aflossen van hypotheekschulden is pas sinds de jaren negentig in zwang gekomen. Dat heel veel banken ineens ja. prachtige producten op de markt brachten, ja. waarbij je levensverzekering erbij ja. kon, no kon okay. aflossen We nee, dus ja, weten hoe het gegaan is, dus maar ja, het, -Nieuw -Huis, dan heeft niet eigenlijk, het, het CDA heeft haar eigen kabinet eigenlijk dan toch of de hoek gehaald met deze oplossing. Want er leek een padstelling. Uh, iedereen, uh, er is geen, bijna geen economie meer te vinden, geloof ik, die zegt dat je niet iets moet doen aan die hypotheekrenteaftrek. Uh, maar dat was politiek, zat dat vast natuurlijk op de PVV. Uh, en daarmee op de rest van het uh, kabinet. En de, eigenlijk heeft CDA hiermee het kabinet gered. Want anders was Brussel toch op een gegeven moment aan de deur komen kloppen. Van, je moet er wat aan doen. En als jullie het niet doen, doen wij het. Nee. Nou, het is, een, het is een slimme manier, denk ik, om, om toch wat aan de uh, hypotheekrente en de schuld te doen. Zonder uh, ja. aan het H-woord te komen. Is hiermee een belangrijk politieel? ook uit de discussie, voor komend jaar bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk, ik denk dat dat wel kan helpen, ja. Maar of, of hiermee ook echt alle... Ik bedoel, er zijn, zijn nog meer bezuinigingen die eraan komen. Hm. Dus, dus dit is één van de... Laten we daar naartoe gaan. Waarop, uh... Wat is, ik bedoel, dit is dan, laten we zeggen dat dit even geparkeerd is. Dat dit hiermee opgelost is. Waar het natuurlijk om gaat is. Ook die maatregel kost de overheid natuurlijk geld. Ja, Want zeker. persoonlijk. Je ja, stimuleert erg, mensen. Dan ja. doe je door ze minder belasting te laten betalen. Mm -hmm. Dus nou oké. Okay, laten we even ervan uitgaan dat hier toch een doorbraakje is. Wat is dan. Uh, de, de crisis gaat uh, lekker doordreunen. Het komend, komend jaar. Dus er gaan maatregelen komen. Niemand praat meer over die 18 miljard bezuinigingen. Die in het vat zitten. Maar over de bezuinigingen die er daar. Bovenop nog aankomen. Wat is nou het meest pijnlijke wat er gaat gebeuren, denk jij? Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar de huidige constellatie die er zit, dus VVD en CDA, is gesteund met PVV, die hebben eigenlijk weinig andere opties. PVV heeft helemaal geen andere opties, die kunnen alleen met deze combinatie. Dus die zullen toch, denk ik als er nog nieuwe bezuinigingen aankomen, daar, daarin mee moeten. Want anders dan, ja, dan zitten ze weer in de oppositiebankjes... en dan, dan zijn ze daarmee uh, uitgeregeerd. Hm. En dus ik denk dat, ja, dat uh, linksom of rechtsom... dat is een vreselijk woord, eigenlijk moet ik dat helemaal niet zeggen. Ja, maar ze zullen toch echt moeten snijden. Ja, ja. ja. Ik wist... Het pro de problemen zijn de wereld niet uit. Nou, ik, ik, als je het zo op het palet even bekijkt... Hè, die, die AOW, dat is natuurlijk lastig om die naar voren te halen. Dat is net een pensioenakkoord met Kamp. Uh, dus dus de, de Bonden zijn net op, op één lijn, dus dat is lastig. De WW lijkt mij wel iets... Hè, die, die verlenging, want je krijgt nu dus maximaal 38 Korting. maanden. Hè, ja, 18 12, ja. Nou ja, het dat over. zou kunnen. Ja. Kamp zegt erbij: die 38 krijgt bijna niemand hoor. Want dan moet je bijna in je halve leven werkloos zijn ja. geweest. Maar als symbool en ook voor de financiën op lange termijn zou dat een simpele maatregel kunnen zijn. waar misschien Wilders mee kan leven. Hm. En dan zou je het, het ontslagrecht uh, ongemoeid kunnen laten. Dus zo, zo zijn er nog wel meer dingen. Maar noem jij dit als een willekeurig voorbeeld? Nee. Of is dat echt een voorbeeld waar het over gaat? Trouwens? Nou, daar gaat het zeker over. Ja. Ik, de VVD wil het. Uh, CDA heb ik even niet paraat. Ook wel, hè? Kijk, weet je, um, um, wat er mogelijk is en wat er gewild wordt, Om dat zal moeten. heel erg afhangen van, van die cijfers die we straks in februari uh, te horen krijgen. Want moet, moet natuurlijk wel, we kunnen nu wel vrijuit gaan uh, speculeren. En dat is voor jullie interessant en waarschijnlijk ook een onderdeel van je werk. Voor ons is het toch even afwachten wat het uh, CPB uiteindelijk ophoest. Maar er zijn een paar knoppen waar je evident aan kunt draaien. En die kun je ook wel teruglezen uit de programma's van de meeste partijen, die namelijk. Dit beeld ook al wel hadden een paar jaar geleden. En toen, ook toen hebben we, toen we de programma's moesten opstellen, hebben we natuurlijk ook moeten kijken naar al die oplossingen. Dus de halvering uh, van het budget ontwikkelingssamenwerking, zoals in jullie programma staat, is dan ook een optie. Nou, ik, kijk, uh, we gaan niet speculeren over individuele oplossingen, zei ik net. Nee, maar je zegt net die programma's, dat kun je alle, zo alle lezen. Uitgaven, nou. Ik denk dat alle uitgaven op dat moment opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En, uh, maar speculeren, dit zijn de de is te, te, te, toch niet speculeren. Het is toch gewoon heel zakelijk mogelijkheden tegen het licht houden. Dat ja. is toch iets meer aan speculeren. Maar ik denk, en dan speculeren. Het, het is de opdracht van, het, van, van Rutte om dat ook te doen. Want hij ja. heeft zichzelf, uh, of beter gezegd wij als, uh, als coalitiefracties... hebben hem een opdracht gegeven in het regering. Akkoord. Mm -hmm. uh, en daar staat heel helder in dat uh, zodra signaalwaarden, heet dat al zo mooi... maar zodra zeg maar, de alarmbellen afgaan mm -hmm. uh, en dat zou kunnen gebeuren met die CPB-cijfers... dan zal die moeten ingrijpen. Ja. Dus dit komt gewoon heel nadrukkelijk op tafel straks, deze mogelijkheid. Want hoe die cijfers eruit gaan zien, dat kunnen we eigenlijk nu gewoon opschrijven. Nou, welke mogelijkheden op tafel komt, dat is aan hen om die keuze te maken. Um, uh, maar ik denk dat, uh, dat ze overal naar zullen kijken. Nou ja, maar Verhagen heeft ja. gezegd, geen heilige huisjes. Nee. Uh, en dat zei hij niet voor niks, het nou wordt ja, huisje ook toch niet? Maar de, de Kamer heeft gesteund door het CDA... Ook wel een motie ingediend, dat die 0,7% van het binnenlands product mm -hmm. he, voor, voor ontwikkelingssamenwerking. Dat we dat, dat wel handhaven. Ja, ja dus ja. Uh, dat, dat belooft nog interessant te worden. Zeker. En zo heeft, al, heeft nou. alle partijen hebben zo hun eigen moeilijkheden in, in en zielen. Uh, en we zullen zien hoe we daar straks. We gaan uitkomt. het toch heel ja. vaak daarover hebben, dat uh, denk ik zomaar. Marjanie Waars, jullie van de, de pers, die hebben een lijstje gemaakt met, met uh, uh, uh, de leugens in de politiek. Daar heb je een lijstje gemaakt van 1 tot en met 10. Uh, maar jullie gaan binnenkort komen met een lijstje met smoesjes in de politiek. Wat bedoel je daar precies mee? Dat klopt, ja. Nou, in, uh, er worden zoveel lijstjes gemaakt tegenwoordig... Echt. dat we op de dertigste een krant zullen maken vol met lijstjes. <lacht> en uh, een beetje met de kniphoog naar al die andere lijstjes natuurlijk. Ja. Uh, en uh, het idee achter uh, dat lijstje waar ik nu aan mee aan het werk ben... dat is om de, de smoesemaker van 2011... En wat bedoel je uh, met een smoes? Uh, nou, dat, dat is... Ja, wat recht lullen wat krom is eigenlijk. Okay. Of, de, de, en dat, dat, dat de. kunnen sommige mensen... In de, publiek, in de in de politiek echt uitstekend. En, en daar gaan we op inzoomen. Wil ik, wil ik uh, uh, recht praat... Uh, lul <sijnt> krom... Figureert in 1 tot en met 10? Nog, geef eens een voorbeeld wat er zeker in komt. Uh, nou, een van de voorbeelden... die ik zelf heel sterk vond was... Uh, de actie van de PVV om niet op te staan tijdens de dodenherdenking... toen de Zagerovprijs in het Europese parlement werd uitgereikt. En uh, eerst was de lezing van we zijn maar even een kopje koffie gaan drinken. Nou ja, uit foto's bleek dat ze gewoon in de zaal zaten. Maar dat dus zo'n hele zaal op kan staan met europarlementariërs. De PVV had het niet door. Het was een vergissing dat ze niet op waren gestaan. Maar is dat, dat is geen smoesje? Weet je wat ik nou... nou ja, is, dat dat ik... vind ik wel smoesje, ja. Als je, als, je, als, je, als je zegt dat je niet door hebt dat 700 man zijn opgestaan... Eh, tijdens een dodenherding voor de oh, Arabische okay. lente. Ja, ja, ja, ja Dan, dan, dan ja. probeer je zoiets wat misschien niet helemaal een ja. handige actie was... recht te praten. En dat, okay. dat, ja. Nou ja, daar zijn nog meer voorbeelden nou, ik, ik kijk naar het, om even terug te grijpen op, op het vorige... waar ik naar uitkijk is... de VVD heeft natuurlijk het niet willen ingrijpen... in de aftrek hypotheekrente... toch ook omkleed met inhoudelijke argumenten... zoals een partij behoort ik te doen. Wel, ja, ja. Maar zometeen komt er toch een politieke realiteit... dat het toch moet gebeuren. En dan ben ik ontzettend benieuwd naar de inhoudelijke argumentatie... om daar ineens wel voor, voor te zijn... Kun je misschien een voorzitter geven, <laughs> hand Han te broeken? Um, ja, maar dat zou dus betekenen dat ik dan uh, op zou gaan... voor die, uh, voor die tabel van, uh, van Marcia. Ja, maar... En uh, dat wou ik toch echt maar liever niet doen. Ik lees hem wel straks. Nee. Maar goed, daar ben ik ja. heel erg benieuwd naar. P Pim, Pim van Galen, naar welke, uh, naar welke smoes zit jij uh, uit te kijken? Welke verwacht jij in die lijst Oh, eigenlijk? ja, nee, ik kan nog even zeggen... Uh, nee, zeg maar wat anders, wat je wil. Nou, Henk Bleker bij Paul Witteman, dat vond ja, ik toch wel... Ja, de... Mauro. He, de, de worsteling van het CDA in, in één persoon. Van ik walg van mezelf dat deze jongen het land uit moet. En dan uh, als een soort uh, aflaatje, zeggen de katholieken, geloof ik. Ja. Uh, je kunt wel mee naar FC Twente. En dat Mauro met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid zegt. Uh, sorry hoor, maar dat gaan we dus niet doen. Ja, dat, ik bedoel, ik, ik bewonder er ook alweer dat hij daar zo hè, de, zich voor leent. Want weinig mensen durven dat. Maar ja. het was wel ontluisterend. En, ja. Het gaf een mooi kijkje in de ziel van het CDA. Ja. Hij had daar ook ja. een mooi smoesje over. Hij was er nog naar gevraagd door uh, Volkskrant-columnist uh, Peter Middendorp. En toen zei hij, ja, ja, het was het verkeerde moment dat ik het briefje gaf. Ik had het eigenlijk ja, na de oud moeten doen. Ja. <laughs> dus dat vond ik ook wel een smoesje. Want ja, je kan je ook voor excuseren voor je actie in plaats van... Maar je uh, weet toch uh, wel dat het 15 camera's opstaan moment als je dat doet. Is. Dat, ja. Je zegt desnoods, je kan een black-out... Nou ja, ja. Of ik dacht dat ik ermee wegkwam. Kijk, dat is nog veel mooier. Als je dat gewoon eerlijk zegt. Ik ja. dacht dat ik hiermee wegkwam. Dan, dan, dan lacht iedereen nog een beetje. Dan lult niemand er meer over. Uh, even nog, uh, want dat lijstje met leugens. 1 uh, tot, tot en met 10 die jullie laatst gepubliceerd hebben. Wat vond je daar nou het meeste uitspringen? <laughs> nou ja... De, de nummer 1 was Charlie Uptroot. dus laten we het daar... DVD, uh, Tweede Kamerlid, ophouden, het maakt ja. zich heel erg druk om de 130 <coughs> kilometer, et cetera. Alles wat zich op de weg uh, bevindt. Ja, precies. Als ja. Het maar van blik is, met de ja. wielen. En ja. een, een van de uitspraken die hij nou, daarover uh, heeft gedaan... in verschillende debatten en ook op, op zijn eigen site... is dat uh, die verhoging van de maximumsnelheid van, 130 naar, sorry, van 110 naar 130... dat ja. heeft 25% doden gescheeld in Denemarken. Ja. Maar als je goed kijkt naar die wegen, naar de 110 wegen en de 130 wegen, dan zie je dat er op de 130 wegen. Juist meer doden zijn gevallen. Ja, 38 ja. procent meer in plaats van 50 ja. procent minder. Ja, de collega even te ik, verdedigen. Ik, ik hoef Charlie uh, Abtroot niet, niet te verdedigen. Die heeft zoals bekend asfalt op zijn ziel. En, uh, dus dat kan helemaal goed komen. Maar ik denk toch dat... Uh, ik vond het fantastisch hoor, dat Pinocchio-lijstje. Maar um, Marcia zit er een klein beetje naast. Want hij heeft nooit gezegd dat op 130 het veilig is worden. Hij zegt per saldo. En dat blijkt ook uit die ja. cijfers. Uh, Marcia heeft ze me net nog even laten zien. Dat Deense onderzoek wat hij altijd aanhaalt, dat blijkt dat gewoon uit. Um, mm. Ze hebben hem ook nog de maat genomen op dat hij zei dat D60 links was geworden. Omdat 9 van de 10 gevallen D60 meestemmen. Nou, dat blijkt 7 van de 10 gevallen te ja. zijn. Nou, dat, dat gun ik hem dan even. Zelfs over het van vrachtwagens. Daar hebben jullie ja. op de, moesten jullie op de knieën. Dus okay. uh... Zelfs cijfers blijken ja. multi-interpretabel. Hiermee hmm. komt aan hmm. een einde. Als politieke vraag u hebt bedankt, Pim van Galen, NOS, handboeken VVD Dankjewel. en Marche Dagblad, De Pers. Zometeen hiermee is het ook tevens een einde aan de Villa. Uh, morgen weer een Villa. En zometeen naar het Radio-Wenschanaal, Lucella. Ja, goedemiddag. Hallo. We hebben zometeen een lang gesprek met Esmeralda van Boon. Die dit jaar verslag deed van de Arabische Lente. En ook de zomer en winter daar. En we spreken met het CNV over het opmaken van vakantiedagen. Vanaf volgende week moet je uh, vaker vrijnemen. De vraag is alleen of dat lukt. Dat na het nieuws van half vijf. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In de Syrische stad Homs zijn tienduizenden inwoners de straat opgegaan... om de waarnemers van de Arabische Liga te ontvangen. Demonstranten riepen tegen de waarnemers dat ze internationale bescherming willen. Enkele uren eerder hadden de tanks van het Syrische leger zich teruggetrokken. Homs heeft zich de laatste weken ontwikkeld tot het centrum van het verzet... tegen het regime van president Assad.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 Radio in journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Twee keer nieuws van de woningmarkt. De WOZ-waarden worden openbaar gemaakt. Wat we daaraan hebben, daarover straks de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En we hebben te maken met een hypotheekmarkt die steeds meer op slot komt te zitten. Aanbieder Argenta reageert. Cabaretier Joop van het Hek herdenkt na vijven zijn vriend en impresario Joop Koopman. We zijn ook bij de uitverkoop voor kerstspullen echt waar. Het loopt als een trein vandaag en we hebben schaatsen. Kwalificatiewedstrijden in Heerenveen voor het EK Allround en wereldbekerwedstrijden. In het Radio1 journaal tot half zeven vanavond. Eerst de vakantiedagen. Vakbonden en werkgeversorganisaties verwachten komend jaar veel conflicten tussen de werkgevers en het personeel. Volgende week gaat die nieuwe vakantiedagenregeling in. En dat houdt in dat je de dagen die je aan het eind van het jaar overhoudt... binnen anderhalf jaar moet opmaken, want anders ben je ze kwijt. Nu mag je ze nog vijf jaar opsparen. Vicevoorzitter van vakcentrale CNV is Maurice Limmen. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom zouden daar conflicten over ontstaan? Nou, het kan om te beginnen heel goed voorkomen... dat een werknemer wel die dagen wil opnemen... maar dat een werkgever hem daar niet toe in de gelegenheid stelt. Bijvoorbeeld omdat het heel erg druk is... Nou, in zo'n situatie zit een werknemer met een probleem. Want als hij ze daar dus niet heeft opgenomen, dan is hij ze wel mooi kwijt. En dan kan een werknemer toch wijzen op die verplichting om het op tijd op te maken? Ja, dat kan hij wel doen. Um, maar dan vervolgens dan beland je in een gesprek met je baas over de vraag van... Um is het nou wel of niet mogelijk voor mij om die dagen op te nemen? Kortom, hoe druk is het nou eigenlijk? Of is het werk op een andere manier te regelen? En dat is een best wel ingewikkeld gesprek. Omdat de norm uh, waar het hier om gaat... namelijk van dat je dus redelijkerwijs in de gelegenheid moet worden gesteld... om je dagen op te nemen, dat is een nogal ruime norm. Dus daar komt gedoe van. Ja, de, de, maar is het zo dat er bij uh, werkgevers het echt anderhalf jaar te druk is... dat, dat mensen uh, geen vakantie kunnen opnemen? Komt dat nou vaak voor? Nou, er is, het is in ieder geval... Uh, heel goed voorstelbaar dat een werknemer vraagt om vrij te krijgen... en dat vervolgens niet krijgt van zijn werkgever. Of dat is omdat het te druk is of omdat een werkgever gewoon liever heeft dat hij doorwerkt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Het probleem is dat dan vervolgens de werknemer als enige er last van heeft. En de werkgever, ja, uh, die zit in principe zit die, uh, uh, rustig achterover. En dan vervolgens, um, uh, moeten ze zich daarbij ook nog eens even realiseren... ...dat er steeds meer uh, werknemers zijn in Nederland die op flexibele basis werken. Dus als je een contract voor bepaalde tijd hebt, je hoort al dat het crisis is... ...nou ja, dan denk ik dat er werknemers zullen zijn die zullen zeggen van... ...nou, ik weet niet of ik hier naar zo'n punt van ga maken. Dus die leggen het dan af tegen de baas? Nou ja, feitelijk wel. En daar maken wij ons dus zorgen om. Wij denken als CNV dat, het, dat je wel moet proberen om daar op een goede manier over in gesprek te gaan. Maar het blijft natuurlijk lastig voor werknemers dat als het probleem niet wordt opgelost, zij er last van hebben en werkgevers niet. En kan je, hoe zit dat met het laten uitbetalen? Stel dat je ze niet opneemt, kan je het dan nog wel laten uitbetalen? Wat, wat in sommige gevallen kan. Um, ja, dat zou wel kunnen. alleen. Um, ...niet nadat die termijn verstreken is, want dan kan een werkgever zeggen... Well, ja ...en nu hoef ik het ook niet meer uit te betalen. En dat is precies waar het probleem zit. Dus wat wij proberen te doen in de verschillende CAO's is deze wetgeving te repareren. Uh, voor mensen die niet een CAO hebben waarin dat goed geregeld kan worden... ...is het verstandig om daar zelf met uh, je werkgever uh, ja, goede afspraken over te maken. Zo, uh, hoe je daarmee omgaat met elkaar. En bij die CAO-onderhandelingen, hoe, hoe gaan die gesprekken met die werkgevers? Zien je dit probleem ook of zijn dat vooral de vakbonden? Nee, er zijn werkgevers die ook zeggen van ja, dat probleem dat zien we ook wel. Dus uh, laten we gewoon proberen die, werk, die wetgeving buiten werking te stellen. Dus dan blijft de situatie eigenlijk zoals die was. Oh. Er zijn, werk, uh, er zijn Ja, werkgevers waarom heb je dan zo'n wet? Nou met... uh, ja, uh, ik, uh, dit is iets wat vanuit de politiek is uh, bedacht. Uh, en vanuit de polder is het niet zo direct gevraagd. Dus uh, wij hebben er al helemaal niet om gevraagd als vakbonden. En er zijn dus ook nogal wat werkgevers die er ook niet op zouden te verwachten. En kan je dat dan via een cao buiten werking stellen? Zo machtig is een cao. Ja. Ja, dat kan in een ook weer zeggen. Nou, daar doen we even niet aan. Wij houden het gewoon op de verjaringstermijn van vijf jaar. En ziet u dat in, in veel gevallen al gebeuren? Nou, het beeld is wisselend. Er zijn, zoals ik al zei, werkgevers die zeiden van... nou, we laten het zoals het is. Dus kortom, uh, wij zetten die wetgeving buiten werking. Er zijn ook werkgevers die zeggen van... Uh, laten we een beetje middelen. Dus niet zeggen anderhalf jaar, maar bijvoorbeeld drie jaar. En er zijn ook werkgevers die wel enthousiast zijn over de nieuwe wetgeving. Nou, en u zegt, er is niet zozeer vanuit de polder om gevraagd. Welk probleem moest hier überhaupt mee worden opgelost? Nou, dat is eigenlijk nog de vraag. Um, uh, wat, wat ons betreft wordt er in ieder geval geen enkel probleem mee opgelost. Um, het is wel zo dat uh, dit eigenlijk een reactie is op een wetgeving... die te maken had met het opbouw van um, uh, vakantiedagen tijdens ziekte. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval is het zo dat uh, wij niet het beeld hebben... dat op de VO-tafels in Nederland dit nou zo'n groot probleem was... dat het op deze manier moest worden opgelost. Goed, en u probeert het dus te repareren via uh, de CAO-overleggen. Marie ja. Limmen van CV. dank voor uw uh, uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan schaatsen. In Heerenveen worden tickets vergeven voor het EK Allround... en ook voor de World Cup-wedstrijden. Sebastiaan Timmerman, jij zit lekker te kijken. Wat, wat zie je allemaal aan je voorbij trekken? Ik zie uh, nu niks. Tenminste, geen schaatsers uh, echt bezig aan een wedstrijd. Nee, er is een pauze en die zit er wel uh, bijna op. In een angstig leeg tiof. De schaatsweek, oh. dat is het nieuwe initiatief van uh, de KNSB... Ieder jaar tussen Kerst en oud en Nieuw moet dat zeg maar de week worden... waarin de kwalificaties eh, worden verdeeld. Waarin gestreden wordt om die kwalificaties... zoals dat één keer in de vier jaar ook gebeurt op het Olympisch kwalificatietoernooi. En of nou de communicatie niet helemaal goed is verlopen... of dat het schaatspubliek gewoon niet warm loopt voor twee van die losse afstanden op een dag. Ik weet het niet. Maar feit is gewoon dat Tijalf net als gisteren angstig leeg is. Ik kijk naar de hoofdtribune. Daar zit wel publiek op de andere tribunes. Niet of nauwelijks. Maar als ik... 200 man tel. Dan tel ik misschien al een klein beetje met een vork. Dan heb ik er misschien al wat te veel geteld. Die kijken uh, nu dus naar een vrijwel lege baan. We zijn bezig met de 3 kilometer met, bij de vrouwen. Uh, over de 3 kilometer van vandaag en de 1500 meter van gisteren wordt een klassement gemaakt. En dan weten we wie er naar het Europees kampioenschap mogen. En dat Europees kampioenschap wordt over anderhalve week verreden in Budapest in Hongarije. Anouk van der Weijden heeft na vier ritten de snelste tijd. 4 minuten 9 seconden en 80 honderdste van een seconde. Gaat ook aan de leiding in het klassement over twee afstanden. We kunnen al wel de conclusie trekken dat uh, Pauline van Deutekom... dat Europees kampioenschap niet gaat halen. Nadat ze gisteren wel een goede 1500 meter reed... viel ze een beetje tegen op de drie kilometer. Voor Jorien Voorhuis wordt het kiele kiele. Ik vrees met grote vrezen van niet. En dat uh, de vier grote favorieten voor de tickets... dadelijk nog in actie gaan komen. Irene Wüst bijvoorbeeld. Dus gaan we nog in actie zien. De wereldkampioenen allround moet dat normaal gesproken wel gaan redden. Marit Leenstra, denk ik ook gezien uh, haar 1500 meter van gisteren... dat zij ook wel een ticket gaat bemachtigen. En dan zal de strijd om tikken 3 en 4 normaal gesproken gaan... tussen Diane Valkenburg, Linda de Vries en die Anouk van der Weijden... die al gereden heeft. Daar moet er eentje gaan afvallen. Dat allemaal dadelijk in die laatste vier ritten op de drie kilometer bij de vrouwen. En als die geweest is, gaan we ook beginnen met de EK-kwalificatie bij de mannen. Zij rijden vandaag de 1500 meter. Ja, Sebastian, daar kwam nog een nieuwtje uit vanmiddag he, van dat mannen schaatsen... dat Simon Kuipers per direct weg is bij zijn ploeg ja. bij TVM. Ja, ja, dat verbaasde ons eigenlijk niet zo heel erg meer. Het gaat het hele seizoen al niet zo goed met Simon Kuipers, de sprinter. Uh, gewoon absoluut niet, niet in vorm. Al vanaf de Enke afstanden was hij dat helemaal niet. Je zag de twijfel vorige week al in zijn ogen toen ik hem ook geïnterviewd heb. Uh, toen zei hij nog dat hij het nog niet helemaal zeker wist wat hij zou gaan doen. Hij hakte na een uh, slechte training twee dagen geleden de knoop door om uh, niet naar het enkele sprint te gaan. Dat wordt later deze week verreden. En voor sprinters geldt: als je daar de boot mist, zit ook het seizoen erop. Dus zit het seizoen voor Simon Kuipers erop. Hij is op vakantie gegaan naar T.V.M. En aangezien zijn contract afloopt, hebben hij en T.V.M. besloten om dat contract niet te verlengen. En omdat het seizoen afgelopen is, wordt dat contract per 1 januari al ontbonden. en moet er dus op zoek naar een andere ploeg. Sebastian Timmerman was dat over het schaats later vanmiddag meer van hem. Een delegatie van de Arabische Liga is op dit moment op bezoek in Syrië, in de stad Homs ook. De waarnemers komen in Syrië om te controleren of de president zich aan zijn belofte houdt om niet langer zijn eigen bevolking met geweld te onderdrukken. Nou, gisteren zag je nog in Homs dat er met tanks geschoten werd op de mensen daar. Op internet is een filmpje te zien waarop de inwoners van Homs praten met die inspecteurs. Hij is maar wel Met jullie komst is een slachtveld voorkomen, zegt deze man. Onze wijk wordt al vijf dagen heftig beschoten. De Syrische journalist Kawa Rashid volgt deze gebeurtenissen in Syrië vanuit Nederland. Hij is vanuit hier ook betrokken bij die opstand in Syrië. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft vandaag, heb ik begrepen, ook gebeld met mensen in Homs, met contacten van u. Wat, wat hoort u van hen voor verhalen? Klopt, het laatste contact was drie kwartier geleden eigenlijk met mensen van Oud-Hommes. En iemand die heeft een, de, de delegatie van het Arabische Lega zelf ontmoet. Uh, de situatie nog steeds heftig. Er uh, waren 70.000 mensen op straat naar aanleiding van het bezoek van de delegatie. Maar daarna eh, mensen worden eh, geschoten door de Syrische autoriteiten en veiligheidsdiensten... tot eh, drie uur vanmiddag, Nederlandse tijd, eh, 13 doden, 200 eh, arrestaties tussen de activisten. Ja, nou Als we nou deze man net horen zeggen, eh, met de komst van die inspecteurs... is een slachtveld voorkomen, is, is, is, is, slachtveld voorkomen, is dat ook uw indruk? Ja, klopt. Dat is ook uh, mijn indruk. Ik denk dat een uh, zogenaamd uh, de, de, de, de, de Arabische Liga waarnemers. Er zijn alleen maar uh, een soort uh, spel van kat en muis gespeeld vandaag in, uh, in Homs eigenlijk. Terwijl waar de delegatie in het wijk al uh, hij heeft zijn het uh, regime heeft zijn tanks en legers naar uh, uh, wijk Shamas gestuurd. Toen de delegatie naar wijk Ashamas gefeest heeft... hij heeft, uh, hij heeft uh, op de Galidiyah geschoten naar, uh, aan de, aan de vreedzame demonstratie. Dus het, het regime speelt mij gewoon met de tijd... En de, de, de uitspraak ook van de delegatie was niet duidelijk. Wilde wilden niks zeggen aan die mensen. Mensen durven niet richting de delegatie. Want de delegatie waren met de Syrische autoriteiten en het ministerie van... ...van informatie uh, en, en ze ging niet ook naar de mensen. Ze willen niet uh, thuis uh, bezoeken aan mensen luisteren. Mensen moeten zelf naar de delegatie en dat was ook een stukje mij, uh, moeilijker. Maar toch waren mensen die durfden en ze konden met de delegatie spreken. Want als je kijkt naar die delegatie, ik weet niet of u weet wie daar allemaal in zit... ...maar naar de leiding van die delegatie, geeft dat vertrouwen dat, dat zij iets aan de toestand in Syrië kunnen doen? Nee, zeker. De protocol, de akkoord tussen de Syrische regime eigenlijk en het, uh, en het uh, Arabische leger was eigenlijk met uh, belangrijk en duidelijke vier punten. De eerste pu punt, voordat de delegatie naar Syrië gaat, moet Syrië alle tanken en legers van de steden gewoon trekken. Dat heeft hij niet gedaan. De vrijleiding van, uh, uh, uh, van Syrische gevangenen, dat heeft ook niet gebeurd. De drie, de vrijleiding, de gewoon uh, vrij media binnen Syrië om de situatie gewoon. En de bij te zien dat ook niet gebeurt. Dus de, de delegatie zelf ook niet vertrouwbaar. Het, het begin was het sprake over 500 waarnemers. Nu 24 uh, van tevoren uh, hoorden van de Arabische Liga dat alleen maar 150 mensen. De hoofd of de voorzitter van de delegatie is Mohammed Ahmed Debi, Sudanese generaal. Hij heeft zelf hij is zelf beschuldigd uh, voor de massamoord en daarvoor het zuiden van uh, Sudan. Dus in Soedan is hij beschuldigd van massamoord. En, en die dus, man staat nu aan, aan het hoofd van die delegatie? Hij zit in het hoofd van de delegatie. Hij moet zijn rapport uh, sturen naar de Arabische Liga. Dus deze delegatie is eigenlijk niet te vertrouwen. Is dit ook geen goede oplossing voor de Syrische situatie, uh, volgens mij? Een wasse neusje, zeggen wij dan in Nederland. Ja, inderdaad. Ja, en zeg, u bent zelf ook betrokken hè, bij, uh, bij het verzet daar. Op, op wat voor manier doet u dat? Uh, ik vertegenwoordig hier uh, in Buitenland uh, twee lokale uh, groeperingen... die binnen Syrië en Damascus, ook in het Koerdische gebied, uh, al kamshli uh, bezig dagelijks op straat zijn... Uh, en daar hebben wij eigenlijk uh, gisteren uh, via speciale persbericht uh, uh, uh, onze mensen benaderd... dat morgen tijdens een bezoek van de Arabische Liga in onze stad al kamisli uh, een algemene staking gaan beginnen. Winkelen uh, gaan dicht, uh, kinderen gaan niet naar school, ambtenaren niet naar werk. Om uh, um vier uur s middags uh, zou in Kamisli een hele grote demonstratie plaatsvinden. En u bent daar vanuit hierbij betrokken. Kava Rashid, de Syrische journalist die hier woonachtig in Nederland. Ik dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemiddag. Een nieuwe campagne van Sieren moet omstanders aansporen... om hulpverleners te helpen als die worden aangevallen bij Oud en Nieuw. Zometeen een verslag. Het aantal files is met een kwart afgelopen, was het nieuws vandaag. Nou, het is vandaag helemaal rustig. Geen enkele file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Het is de dag na kerst. Mensen die hun voorraad kerstversier zullen willen aanvullen of een hoop ballen hebben zien kapotvallen, die kunnen vandaag hun slag slaan. Winkels verkopen namelijk de kerstballen, de kerststallen en de pieken met grote kortingen. Verslaggever Karin Alberts ging kijken hoe groot de animo daarvoor was. En dat deed ze in Ermelo. Als je hier rondloopt op de kerstafdeling, dan zou je denken dat kerst nog moet beginnen. Zo druk is het, zowel qua mensen als qua kerstballen, kerstbomen, kaarsjes, noem het allemaal maar op. Jolanda Wijngaarden, hoe komt het zo druk? Uh, het is vandaag uitverkoop, de kerst is voorbij en uh, ja, de laatste spulletjes die gaan nu uh, in de uitverkoop. Dus uh, de mensen zijn heel enthousiast. Ja, Hoe enthousiast? Uh, nou, dat we vanmorgen aankwamen om kwart voor negen om de winkel te openen... en dat er mensen al staan te wachten voor het hek om uh, naar binnen te kunnen. Echt waar? Ja, en die moesten helaas nog uh, drie kwartier wachten, want we gingen pas om half tien open. Maar uh, de parkeerplaats was al uh, redelijk gevuld uh, om half tien vanmorgen. Bent u voor iets speciaals gekomen? Nou, ik niet. Maar mijn vrouw die loopt hier ergens rond. Hij is nog vrij leeg, uw wagentje. Ja, dat klopt, maar hun mandjes zijn helemaal vol. Oké, okay, en u verwacht dat die wagen nog vol komt eer u hier weg bent? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat die aardig vol komt. Maar dat mag ook wel, hè, na de kerst. We hadden wel zoiets van, nou, als we één groot ding hebben, dan vinden we het goed. En dan nog een paar kleine dingen. De kinderen mochten allebei echt een klein dingetje uitkiezen. En wat is het topstuk? Ja, dat is toch wel dat reuzenrad. Ja. <laughs> ja. Mag ik zo brutaal zijn? Hoeveel kostte dat? Nou, hoeveel kost die? Ik weet het zelf niet eens. 80 euro was Sorry, hoeveel? 80 euro. En dat is met of zonder korting? Zonder de korting. Ja, want anders hadden we het niet gedaan. Na vijf en meer over de kerstuitverkoop. Omstanders moeten sneller ingrijpen als hulpverleners worden lastiggevallen En daar is de nieuwe campagne van Sieren opgericht. Hij wordt juist nu vlak voor Oud en Nieuw gelanceerd. Want dan zijn er veel geweldincidenten incidenten tegen mensen van de ambulance, van de politie en de brandweer. Maar het gebeurt ook door het jaar heen. Je komt op straat, Amsterdam-Oosten is iemand van zijn scooter afgevallen. En uh, inmiddels zijn daar 30 mensen omheen verzameld. Wij komen daar aan en die gillen allemaal, het is heel erg kom gauw, kom gauw. Dus ze vinden even, dat het niet snel genoeg gaat? Het moet allemaal sneller en zij hebben natuurlijk op televisie allang gezien hoe dat moet. Dus vinden ook dat ze het recht hebben om dat tegen ons te roepen. En dan zijn dat niet de mooiste uh, zinnen, zeg maar, die dan naar je geroepen worden... Wat vaak helemaal niet binnenkomt, want je bent zo druk met je hulpverlening. Maar soms komt het wel eens heel erg aan. En dan, ja, dan is dat lastig. Karen Barens rijdt al 15 jaar op de ambulance in Amsterdam. In de ambulance er wordt een bierfles tegen aangegooid... waar een slachtoffer in ligt. Wat, wat een enorm onthutsend iets is. Als je op de ambulance rijdt met een slachtoffer achterin... en er wordt iets tegen je auto aangegooid, je schrikt je echt dood. Medical personnel, exclusively engaged in the collection, transport or treatment... Of de verwonderd en zieken zal worden respecteerd en protected in alle circumstances. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners. Waarom dan niet in vredestijd? In de campagne wordt verwezen naar de conventie van Genève... afspraken voor oorlogstijd. Dat hulpverleners vrij baan moet worden gegeven. Gaat dat niet een beetje ver, een vergelijking met oorlog? Wij vonden die vergelijking met de oorlog... dat we dus in oorlog kennelijk wel respect hebben voor hulpverleners... en in vredestijd niet. Ja, wij vonden dat juist een heel erg uh, aansprekend en indrukwekkend uh, vergelijk. Hans Peters van Sieren. Wat moet je hier nou mee? Want ja, mensen zijn erop tegen. Ja, je hebt een paar raddraaiers, maar de meeste mensen zijn tegen. Nou... Ik wil de indruk wegnemen dat het alleen maar om een groepje raddraaiers gaat. Wat we zien is dat eigenlijk in alle lagen van de bevolking... dat mensen zich schuldig maken aan geweld en intimidatie... op het moment dat er hen iets overkomt. En wij willen juist eigenlijk iedereen aanspreken om zijn verantwoordelijkheid te nemen... om hulpverleners hun werk te laten doen. Waarom deze timing? Want tegelijkertijd blijkt uit cijfers dat het geweld tegen hulpverleners... juist is afgenomen de afgelopen jaren. In 2011 geeft 80% van de ambulancebroeders aan... dat zij geconfronteerd zijn geweest door uh, geweld of intimidatie... En laat dat nou een paar procent minder zijn dan vorig jaar... maar dan is dat nog steeds natuurlijk een belachelijk fenomeen. En, en ik vind dat echt onacceptabel. Deze week nog, bij iemand thuis. De ambulance was gebeld omdat men dacht... dat die patiënt een mogelijk hartinfarct doorgemaakt had. Dat bleek niet zo te zijn. Dat kunnen wij natuurlijk allemaal checken op onze ambulance. Maar ontzettend veel familie, vrienden. Er was een soort feestje aan de gang. Wij hebben de patiënt volledig gecheckt, nagekeken en verteld dat ze zich moest vervoegen bij de huisarts. En uiteindelijk hebben we toch gekozen om die patiënt te vervoeren omdat de omstanders dusdanig agressief werden... Want we betalen toch onze premie. Die dus eiste dus jij dat gaat, ze werd meegenomen. Gaat, uh, deze patiënt gewoon naar het ziekenhuis brengen. De campagne is uh, gepresenteerd in uh, de ambulancegarage van uh, de GGD in Amsterdam. En Na afloop van de presentatie praat het personeel erover na in het rookhok. Ik denk dat, het, dat de campagne een positief effect kan hebben. En dan met name om een, om een soort publieke opinie te krijgen... waarin je uh, laat zien dat het onaardig doen tegen hulpverleners niet normaal is. Ik denk dat de gasten die naar tegen ons doen, toch wel naar blijven doen. En die zich überhaupt, als ze zich al van ons niks aantrekken... ook helemaal niet van de andere mening zich daar wat aan van trekken. Ik denk dat degene die uh, echt uit zijn op uh, rellen, dat toch wel gaan doen. En dat zo'n campagne niet veel meer uitmaakt. Zo'n campagne van Sieren. U hoort een verslag van Matthijs van der Wiel. Tijd voor het weer. Gerrit Hiemstra, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik heb jou wel eens vrolijker gezien. Jij vond het maar een saaie dag vandaag. Ja, dat klopt. Het heeft natuurlijk ook wat met het weer buiten te maken. Want het is uh, bewolkt, al dagen Ik achter elkaar. Ik hoop dat het dus... alleen daarmee te maken heeft eigenlijk. Ja, maar ook het weer op de weerkaart is niet zo interessant voor ons. Want het is, uh, het is wat rustig. Uh, er gebeurt niet zoveel uh, in onze omgeving. Uh, het blijft een beetje zoals het is. Uh, morgen passeert een zwak frontje. Daarna dan zou het misschien weer wat vaker kunnen opklaren. Dat is dan weer een pluspunt. En uh, temperaturen zitten ook... Uh, nou, niet één extreme waarde, want morgen zitten we op een graad of 7, 8... en dat is iets boven normaal. Terwijl gisteren was het volgens mij de warmste kerstdag, tweede kerstdag sinds... Geen Want was het 74. <laughs> oh, ook dat kon jou niet boeien. Nee, nou, maar het is wel lekker warm voor de tijd van het jaar volgens mij nog steeds. Ja, het is wel erg zacht en uh, sowieso is december een zachte maand. We zitten al meer dan 2,5 graad boven normaal op dit moment... Dus dat is dan nog wel uh, misschien interessant om te melden. Dat het in ieder geval een, een, een zachte maand ook uiteindelijk zal gaan worden. Want echt koud wordt het de komende dagen niet. Nee. Zeggen dan die storm waar we het gisteren over hadden, uh, Noord-Scandinavië. Die storm ja. heeft uh, de boel daar behoorlijk getijsterd. Hoe, hoe is het daar nu? Nou, daar is het nu een stuk rustiger. Uh, er komt wat, uh, ja, wat, wat sneeuw, wat regen gaat er vallen. Uh, waar overigens morgen wel een storm weer komt te staan. Dat is Schotland en het noorden van Ierland krijgen daarmee te maken. Ook het noorden van Engeland. Um, dat, is, dat duurt een dag en dan is het ook weer voorbij. Ja, hey, <laughs> dat <daar> komt niks. <laughs> Volgens mij moeten we maar opbouwen, nee hoor. En die komt niet hier naartoe nee. dan die storm? Nee, nee die, die, het laagdrukgebied vult dan vervolgens weer op en dan uh, komt het uiteindelijk boven, boven Scandinavië terecht en veroorzaakt daar uh, regen en sneeuw. Goed. Gerrit Hiemstra, sterkte nog vandaag. Oké, dank je. Binnenkort neemt de politie in Midden-West-Brabant... een speciale cel in gebruik voor mensen met een GHB-verslaving. Zo denken ze deze gevangenen beter te kunnen behandelen. Willem van Hoydonk is van de politie in Midden-West-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is er zo'n behoefte aan zo'n aparte cel? Nou, het gebeurt in onze regio toch enkele tientallen keren per jaar... dat we zulke zware GHB-gebruikers willen insluiten... Dat een politiearts ons toch het advies geeft om dat niet te doen omdat dat dan toch gevaar oplevert voor de gezondheid van die GHB gebruiker en dat kan zelfs een overlijden tot gevolg hebben omdat die zo zwaar verslaafd zijn dat die echt om de paar uur GHB nodig heeft ja en dat hebben we tot nu toe niet verstrekt in onze cellen. En gaat dat dan uh, veranderen met die nieuwe cellen? Ja met die nieuwe cel uh, dat is eigenlijk een, een bestaande observatiecel daar zit dus al een camera in alleen de camera is nu dan ook te zien bij de drugskliniek, bij Novodik Kenton, zodat ze daar eventueel kunnen meekijken. Dat is één afspraak die we gemaakt hebben. En het tweede is dat we ook medicinale GHB laten toedienen door medewerkers van Novodik Kenton in Breda. Want dat mag? Ja, dat mag. We hebben daar een speciaal protocol over afgesloten. Kijk, op dit moment doen we dat wel bijvoorbeeld met metadon. Maar we hadden eigenlijk geen uh, medicinale GHB. Tenminste, onze arrestantenverzorgers mochten dat uh, niet toedienen. In feite begint dan echt het detox, zeg maar. Het afkikken begint dan bij ons in de cel... maar dan wel onder een begeleiding van de uh, artsen van over de nee, Want het betekent nogal wat voor, voor het personeel inderdaad... als die daarmee uh, belast worden. Ja, nou het is dan zo dat dus eigenlijk er een camera in die observatiecel hangt. Die cameraverbinding is dan ook te zien uh, bij de kliniek van uh, Noverdikentrum. En op die manier kunnen zij kijken als zo'n uh, arrestant toch bepaalde afkikverschijnselen krijgt van, nou jongens, dit wordt gevaarlijk. Of uh, we moeten toch uh, ingrijpen. Ja, kan manier... je dat echt van, uh, van, uh, van camera zien? Moet je, moet je daarvoor niet zelf even iemand uh, zien? Nou ja, het is dus in combinatie met die verstrekking van medicinale GHB. Het is dus niet alleen die, die dat toezicht op afstand, maar het is dus ook die verstrekking van medicinale GHB, waardoor wij denken dat het in el elk geval verantwoord is om zulke zware GHB-gebruikers uh, toch in te sluiten. Want wat gebeurt er dan nu uh, met ze, in die, in die normale cellen, als, als, het, als het fout gaat met ze? Ja, dan kunnen ze dus bewusteloos raken. Ze zouden zelfs kunnen overlijden. Nou, we zien ook een toename van het aantal arrestanten met grb verschijnselen. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo zwaar verslaafd dat deze problematiek dan speelt. Maar als ik kijk naar de cijfers in 2010, dan hadden we alleen al in het district Breda... He, dus Breda en de steden daaromheen zijn 114 uh, arrestanten waar GHB een rol speelde. Zo. En enkele tientallen daarvan die zijn dan zo zwaar verslaafd ja, dat een insluiting echt problemen oplevert. Nou Voor ons is dat onacceptabel. Uh, in eerste instantie natuurlijk voor het rechercheonderzoek. Want dat wordt toch belemmerd als zo'n verdachte moet worden vrijgelaten. Maar het is ook heel onbevredigend voor het rechtsgevoel. En De druppel die de MRD te overlopen was eigenlijk een situatie in maart van dit jaar... waarbij uh, een buurtpreventieteam in Prinsenbeek uh, een inbreker hadden gearresteerd... Het is dus een burgeraanhouding eigenlijk. En we een dag later naar die mensen toe moesten gaan en zeggen... ja, helaas, we hebben de inbreker vrij moeten laten. Niet omdat er een gebrek aan bewijs was. Maar omdat het niet verantwoord was om die man in te sluiten, ja, dat is gewoon onacceptabel. De wereld en dat is... op zijn kop. Ja, dat is de wereld op z'n kop. En dat is de reden geweest dat wij in overleg zijn gegaan met, uh, met Novo Decantron. Het heeft helaas wel een aantal maanden geduurd, want er moest toch een protocol opgesteld worden. Er moesten hele goede afspraken gemaakt worden. Er zijn bijvoorbeeld ook negen bijeenkomsten geweest voor het personeel. Uh, met name voor de operationele politiemensen op straat, maar ook voor de arrestantenverzorgers. Ook uh, hoe je het beste om kunt gaan met GHB-gebruikers. Wat de verschijnselen zijn, hoe je daar het beste op kunt reageren. Dus het is wat dat betreft een heel pakket van maatregelen. Waarbij dat toezicht op afstand via die camera er één van is. En is het dan maar één cel of, of zijn het er meer? Nou, we hebben voorlopig één cel, maar er is nog een tweede observatiecel. Die heeft ook al die camerabewaking voor, voor mensen die bijvoorbeeld suicidaal zijn of zo. Dus mocht het dan uh, voorkomen dat we twee GHB-gebruikers tegelijk hebben, dan zou ook in die cel nog een, een cameraverbinding doorgezet kunnen worden naar Dover de Kenton. Maar gelukkig het is het niet zo dat Ze we komen we dat niet dagelijk... allemaal tegelijk, die nee, 114. En, het is ook niet zo dat het dagelijks speelt, maar die enkele tientallen keren per jaar is gewoon al te veel. Ach, dus, Willem van Hooijdonk. Uh, wellicht dat het uh, verder in Nederland uh, navolging krijgt van de politie middenwest brabant Ik dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Na nou, vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we praten over de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Je ziet dat steeds minder banken hypotheken verstrekken. En de banken die het doen, die doen het ook niet zo heel erg makkelijk. Dus daar praten we over met onze economie redactie met Gertjan Dennekamp Denenkamp en we hebben een reactie van de directeur van Argenta. Dat is een Belgische bank die actief is op de hypotheekmarkt. Verder Joep van het Hek, hij herdenkt Joop Koopman. Tot zometeen, dag. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt... en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.